11 uur. De Radio1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Het is wereld UFO dag vandaag, maar wie gelooft daar nog in? Nou, docent lucht- en ruimtevaarttechniek Koen van Meren, u hoort hem zo. En de Europese catwalks lopen vol. Juli is namelijk de maand van de Fashion Weeks. Wat trekken we aan? Wat trekken we uit? We praten erover met modejournalist Ainook Tan. Nu het nieuws met Dorot Megens.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Op dit moment acht files. Er zijn twee opvallende files. A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Born en Echt, 6 kilometer. Dat komt door een, uh, een gestrande vrachtwagen. Daar is één rijstrook dicht. En dan de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Os-Oost en het knooppunt Bankhoef, 8 kilometer. Dat is niet alleen door de werkzaamheden tussen het knooppunt Valburg en Ewijk... maar ook door de werkzaamheden op de A326 bij Wiegen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Speel nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk... met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tourer. Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Parijs loopt, Amsterdam start vrijdag, Berlijn komt eraan. De Fashion Weeks in Europa. We praten erover met Modicon en journalist Ainouk Tan en ze komt net binnen... En ik zou, lieve luisteraar, gewoon even naar de webcam kijken... want ze ziet er behoorlijk spectaculair uit. En 65 jaar geleden stortte er in het Amerikaanse plaatsje Roswell een UFO neer. Tenminste, dat denken sommigen. Hoe is de opvatting over het wel- of niet-bestaan van UFO's veranderd? Docent lucht- en ruimtevaarttechniek Koen Vermeeren. Waar heeft u gisteren de landing van André Kuipers bekeken? Ik moet tot mijn schande zeggen dat ik pas vanochtend in de krant las over de landing. Ik was gisteren de hele dag bezig en het is even aan mij voorbij gegaan. Oh! Ja, heel erg. Nu de Franse begroting. Sorry, zijn Thijs. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Een van de eerste dingen die François Hollande wilde weten als president... was hoe de Franse economie er nu echt voor staat. Hij vroeg de Franse Rekenkamer om een rapport. En dat rapport is vanmorgen gepresenteerd. Correspondent Ron Linker in Parijs, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Ron. Ron Linker in Parijs. Nee, hij is er niet. Nou, dan uh, proberen we het, het straks ja, nog met, eventjes, denk ja, ik. Ja, nou goed, gaan we dat doen. Gaan we eerst naar uh, wereld UFO dag dat betekent dat u vooral in Amerika op pad kunt met de UFO-gemeenschap... om unidentified flying objects te fotograferen. Bij ons in de studio is Koen Vermeer. Ik zei het al, hij is docent lucht- en ruimtevaarttechniek... aan de Technische Universiteit in Delft. En hij gelooft dat buitenaardse leven contact met ons zoekt... en heeft al meerdere maanden UFO's gezien. Goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Nou, zoals gezegd, Arnoek Tan zit ook aan tafel. Met haar gaan we praten over de Parijse Modewijk. Um, uh, meneer Vermeer, niet naar André Kuipers gekeken. Dat is niet zo goed voor uw geloofwaardigheid. Nee, ja, ik, ik was hier de vorige keer ook bij je en uh, toen hebben we het er ook nog even over gehad. Uh, ik herinner me dat we even iets zeiden over, van, is onze huidige ruimtevaart niet een klein beetje primitief? Nochtans, is zijn prestatie formidabel, echt waar, dat is uh, buitengewoon. En uh, het feit alleen al dat hij de Europeaan is die langst in de ruimte is geweest, zegt al iets. Ja. Dus uh, ik heb buitengewoon veel bewondering voor hem, maar inderdaad, het, het heeft niet mijn grootste passie. Nee, Anouk, heb jij gekeken naar de landing? Nee, ook niet. Nee, helemaal We niet. Nee, ik hij heb hij het even is? voorbij zien komen, maar wel gehoord. Ja, En ik heb hem ergens zien vliegen tijdens het journaal. Uh, <laughs> en, en, en daar houdt het een beetje mee op. Ja. Maar ik kan er zo nog wel even over terugkomen met betrekking tot de, tot de Couture Weken. Oké, okay. ja. of een leuke Week. Kleding, leuke kleding die aan had en zo. Nou, het gaat erom dat, dat, dat uh, ja, ontwerpers nu ook meer alieneske ontwerpen ah, maken. Okay. En, uh, maar goed, dan, ah, dat is ah, misschien uh, ja, leuk is om leuk. zo meteen wat uh, ja, ja, ja. dieper op in te gaan. Waarom is het primitief wat uh, André Kuipers doet? Nou ja, onze, onze ruimtevaart is natuurlijk uh, gebaseerd op, uh, op uh, brandstoffen. Uh, die, uh, ja, ik heb het vorige keer ook verteld, het is een soort grote... Uh, uh, vat met kruid, dat steek je aan en dan hoop je dat het goed gaat. Hè. Ik chargeer dat een klein beetje, maar hij zegt zelf ook... het is best gevaarlijk wat ze doen. En het is dus ook een aantal keren fout gegaan. Dus uh, als je het vergelijkt met wat we weten van de, de verschillende ufo-waarnemingen... in de wereld die gedaan zijn de afgelopen se, uh, 70 jaar, en je noemde al Roswell, dan uh, lijkt dat een stuk geavanceerder dan wat wij zelf doen op dit moment. De, de, de, de ufo's die hebben geavanceerdere technieken dan wij. Ja, dan praat je over energie en transport, die, die combinatie... Uh, ja, dat hebben zij kennelijk veel beter in de hand dan wij. Uh, wie, wie is zij dan? Ja, zij? Ja, nee, dem. Wat? wat zeg je? <laughs> ja, nee, wie, wie zijn dat dan? Dat, is, dat, is, dat Die vraag niet. kan ik niet beantwoorden. Ik nee. heb zelf ooit wel wat UFO's gezien. En uh, dan zie ik de techniek. En dan zeg ik, oh, die, die, die is zeker niet van, uh, van ons. In de zin dat wij weten wat het is hè, in Delft. Maar hoe zag je die UFO's er dan uit die jij hebt gezien? Ja, wat je meestal ziet is een helder licht en dat maakt bewegingen geluidloos. En doet dingen, haakse bochten met hoge snelheid en dat soort zaken. Dat is het meest in het oog springend. Maar het is meer een soort lichtflits of zo? Nee, vaak zijn het wel of stilhangend of snel bewegend of bochtenmakende objecten. Maar zie je een object? Ja, ja. Overdag kun je een object zien. S'nachts zijn het meestal alleen lichten. Uh, maar een object natuurlijk niet wat wij zo'n ronde met van die pootjes. Bijvoorbeeld. Dan... Nou, de pootjes zijn dan ingeklapt. Maar <laughs> als ze vliegen tenminste. Um, want u twijfelt niet, hè? Ik twijfel daar u, totaal u niet denkt aan, Er nee. nee. nee. zouden nee. de ufo's kunnen zijn. Nee. U weet het zeker. Nou, ik, ik weet dat bijna helemaal zeker, ja. Dus, en ik baseer dat niet alleen op eigen waarneming. Want die vind ik nog het minst interessant. Ik baseer dat vooral op de mensen in de wereld die hier uh, met, met grote reputaties... Daar praat je over ook astronauten, piloten, um, hoge militairen... Al, al tientallen jaren roepen om onderzoek naar dit fenomeen... en zeggen gewoon, jongens, dit is buitenaard. Dit is een technologie die wij niet kennen. En ze houden het onder de pet in de zin van... er wordt niet over gesproken en mag bijna niet overgesproken worden. Het is taboe. Nee, maar als je het wil onderzoeken, dan weet je nog niet zeker of het er is. Um, ik, ik mag het niet onderzoeken... Van wie niet? In ieder geval niet officieel. De universiteit doet daar geen onderzoek naar. En er is geen positie waarin dat onderzoek kan plaatsvinden. En dan hou je dus een soort visueuze cirkel. Dat je zegt, ja, je bewijst niet dat het zo is. Maar je mag er ook geen onderzoek aan doen. En dan, dan kom je er niet meer uit. Dus je moet het doen met anekdotes en uh, nou ja, videomateriaal, uh, getuigenslagen en bijvoorbeeld radarwaarnemingen. Nou, en die zijn er in de vele tienduizenden. En niet gedaan door zeg maar gewoon iemand die ook eens een keer wat ziet op straat. Nee, maar gewoon door militairen, soms achterna gezeten met vliegtuigen. Maar uh, zijn ze ook geland, die UFO's, uh, wat u betreft? Ja, ik heb het nooit gezien, maar de getuigenverslagen geven dat wel aan. Ja. En waar, waar zijn ze dan nu? Overal in de wereld. Er komen op dit moment zoveel UFO-waarnemingen vanuit alle delen van de wereld. Dat het wel lijkt alsof het een epidemie is. Ik dan zit ze. Ik zit grote verbazing <laughs> te, te, te luisteren. Maar ik vind het wel. Ik geloof best dat er. Ik bedoel. Mensen zijn natuurlijk angstig voor dingen die ze niet kennen. En klopt, daarom ja, willen mensen ja. ook dat. Of de, misschien de ja. politiek. Of, of We zijn er, de, er ook bang voor gemaakt. Hè? Al onze films ja. over aliens zijn vaak. Nou, het woord alien is al een eng woord, zeg maar. Hè? Dus er is heel veel associatie met iets wat eng is. Ja. En uh, ja, de, de mensen die... Je zegt die er... uh, techniek, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, de schijfvorm is wel de meest bekende. Dat is trouwens niet de enige vorm die gezien wordt. Maar... Dus ik moet me wel zoiets voorstellen als ja. in de Sci-Fi ja. uh, Maar ik, ik leg dat aan studenten ook altijd uit. Want die vragen dan van ja, waarom zijn ze schijfvormig? En dan leg ik altijd uit, dat is, dat is hun techniek. Onze auto heeft vier wielen en een stuur met een motor erin. Dat is techniek. En wie zijn hun? Zitten daar dan ook Marsmannetjes in? Of, of... Nou, of ze van Mars He? komen, ik vermoed dat ze van wat verder weg komen. Hè. Het Marsmannetje is een icoon... Hè? Ooit ja, hebben dat is ja, een nou ja, keer goed, als, als de een enige soort... referentie die daar ja, hebben is Het precies. Marsmannetje. Ja. Dus wat maar uh, de mensen die daar zeg maar bijvoorbeeld hè Je praat over Roswell. Uh, uh, de mensen die daar zeg maar, de berging hebben gedaan. van die neergestorte UFO. Dat zijn er kennelijk tientallen geweest. in de afgelopen 60, 70 jaar. Uh, die mensen die dat zeggen, die zeggen van ja. er zijn dus minstens 50 tot 60 verschillende buitenaardse soorten hier aangetroffen op de planeet. En u zei net, ik vertel aan mijn studenten, u onderwijst dit ook op de universiteit? Nee, nee, nee, ik heb hier wel een lezing over gegeven... maar dan in het kader van het studium generale. Dus een want soort... op de universiteit mag het niet? Uh, mogen is een groot woord, ze hebben het niet, liever niet inderdaad... want het past niet in het huidige curriculum. Hè. Dus, dus het, het gemeenschappelijke idee over UFO's is dat het onzin is... en dat het niet bestaat, dus zit het nooit in je, in je cursusmateriaal. Nee, kunnen wij ze nee. ook zien? Iedereen kan ze zien, denk ik. Als ik een avondje met u meega, dan krijg ik er echt te zien. Luister, ik heb ze niet aan het touwtje zitten. Dus als ik, als ik het wil, gebeurt het niet, zeg ik altijd. Maar <lacht> het gebeurt eigenlijk altijd op het moment dat je het niet verwacht. Wat ik nou begrijp, is, als dit allemaal waar is... Ja. goed, dat zegt u, waarom wordt dat onder de pet gehouden? Hoezo? Ik vind dat nog een van de meest belangrijke vragen... waar ik alleen maar over kan speculeren, want ik weet het namelijk niet. Het verbaast mij ook. En omdat het me zo verbaasde toen ik erin gedoken ben aan de hand van YouTube-filmpjes die studenten mij toestuurden... waar het NASA-logo bij staat... en waar je dus vanuit de Space Shuttle hoort van... Uh, we are seeing a UFO. En dan denk ik, hé, hey, iemand die in een Space Shuttle zit... en dat zegt, dan is er iets aan de hand. Nou, dan volgen ze bolletjes met de camera... en dan wordt dan met het aardstation over gecommuniceerd... en die denk je, dit moeten we uitzoeken. Waarom hebben we het hier in godsnaam niet over? Dus ik ben dat echt goed gaan onderzoeken... Ik ken inmiddels buitengewoon veel mensen wereldwijd... maar ook in Nederland, die zich hier al jaren mee bezighouden. Die hebben geïnterviewd. En die zeggen allemaal, ja, wij vinden het ook verbazingwekkend... maar we vinden het zo belangrijk. Het, het kan energieproblemen oplossen. We, we zijn bang gewoon, daar komt het uh, op neer. Of er zijn belangen. <kijkt> Kijk, in de wereld is het wel zo dat als je een mooi speeltje hebt... techniek dan wordt het als eerste gebruikt door onze militaire apparaten. Die hebben daar grote belangen bij. Het moment van de Eerste Golfoorlog... dat die mooie, driehoekige, lawaai makende stelfbommenwerpers werden gepresenteerd... die hadden wij nog nooit gezien, ook in Delft niet. Mm. Dus die, daar komen ze pas mee op het moment dat het ze uitkomt. Want okay. zij bepalen dat. Goed, we praten straks nog even ja. verder. We gaan eerst even naar Jeroen Wielard. Hij staat iedere dag op de plek waar de toeretappen vertrekt. Vandaag in Vizé. En hij staat daar met de belangrijkste man van Vizé, de burgemeester. Ja Thijs, uh, op precies te zijn op de Place Rennes Astrid. Het plein van koningin Astrid, midden in... Het stadje staat ook. Het village départ. Jij kent het van bezoek aan de Tour thuis. Het, het, het witte hekkendorp met de witte punten. De gele puntdaken. Die staan hier nu onder de bomen van het plein. Eigenlijk zoals het hoort. Zoals ze dat doen in de Tour. Er zit veel geld natuurlijk in. In dit geval van de provincie Luik. Die heeft het hele toercircus van de afgelopen drie dagen betaald. Vizé zelf zou dat natuurlijk nooit kunnen... Betalen, maar ze zijn rijk nu. Marcel Neven, maire de Vizé, burgemeester van Vizé. Een stadje van 17.000 ja, 17 inwoners. 000, ja. Die hebben er nu ongeveer 15.000 bij, nietwaar? Ja, ja, zeker. Veel uh, mensen die komen van Nederland en van Duitsland. En we zijn zich trots op de Tour de France hier. Ik uh, had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Maar toen ik jong was, voor mij was al de Tour de France zeer belangrijk. En nu uh, is dat in visie en dat is, is uh, buitengewoon. Een van de grootste historische gebeurtenissen in de stad... die van oorsprong bekend is vanwege de boogschutters uit de middeleeuwen... Lesois, de ganzen, ja, ja, ja. nu dan al... Die renners, ja, ja, die, al dat volk, die wagens. Ja, ja, ja we zijn een zeer, zeer oude stad, die historisch. Maar uh, wij hadden een zeer groot, een zeer groot probleem in, in 1900 werd ik, gedurende uh, de, de, de, de, de eerste oorlog. Hein? Dat klopt. In 1914 werden de Duitsers in ja. augustus al direct heel erg wraakzuchtig. En hebben hier A, toen alle, 600 alle... huizen ja, ja, ja, laten springen. Ja, ja, ja. Deze stad is... heeft gebrand en is ja, een ja, ja, doodse absoluut. stad geweest A, in de Eerste Wereldoorlog. Alle, alle huizen zijn van uh, de jaren 20. Alle. Je kunt het zien. Het is niet allemaal in ere hersteld. Maar bepaalde huizen zien er mooi uit, Thijs. Het is, het is zo'n stadje vlak na Maastricht. waar je langs scheurt op weg naar de route du Soleil. Nu is iedereen hier. U bent eerst wethouder sport en cultuur en onderwijs ja, geweest. Inmiddels ja, ja. 24 jaar burgemeester. Ja, ik ben uh, 24 jaar burgemeester en voor uh, uh, was ik uh, skip wat van uh, cultuur en, en sport. En uh, uh, voor mij uh, was sport zeer belangrijk en uh, ik heb uh, de, de beslissing politiek te doen omdat ik uh, wilde dat deze een sportieve stad wordt. Nou ja, dat is natuurlijk vandaag helemaal bekroond met de start van de Tour ja, de France. Kroon, ja. De Tour is natuurlijk niet alleen een sportieve gebeurtenis, ook een ja, belangrijke sociale ja, de, wel, wel social. culturele gebeurtenis. Ja, veel meer van Dijk, zien we. Alleen maar gedurende een paar minuten de, de renners. En de, en maar maar uh, iedereen weet, weet waarom hij hier is. En dat is toch de sport. Ja, nou ja, het ziet u, sport bindt de mensen. Ook die vreemde mensen die ja. voor één keer naar FIC komen. Maar u hoopt natuurlijk dat er later na deze stad ja, meer ja, mensen komen. Ja, ik ben zeker dat de mensen die vandaag naar Vizé gekomen zijn, nog in de volgende week en de een andere keer zullen terugkomen. Verrassend leuk stadje. Ja, ja, ja, ja. Dank u wel, meneer Marcel Neven, maire de Vizée. Thijs, jij weer. En maintenant, de la musique. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 sportzover I was traveling down the road, feeling hungry and cold. I saw a sign saying food and drinks for everyone. So naturally I thought I would take me a look inside. I saw so much food that was warm. You know I can't dance, you know I can't dance.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 Van Leo Sayer. Gaan we naar Ron Linker in Parijs? Dat probeerden we eerder ook, maar toen ja. viel de verbinding even weg. Ron Linker, goedemorgen. Goedemorgen. Ah, je bent er. Ja, ja. ja we hebben het over um, uh, het rapport van de Franse Rekenkamer. Dat is vanmorgen gepresenteerd. Want een van de eerste dingen die de president François Hollande wilde weten was hoe de Franse economie er nu echt voor staat. Nou, dat blijkt dat uit dat rapport. Wat staat erin, Ron? Ja, de conclusie is, het is eigenlijk een soort rapportcijfer... de situatie is verontrustend, is de conclusie van de Rekenkamer. Frankrijk is niet uit de gevarenzone uitgekomen... waar ze een paar jaar geleden in terecht zijn gekomen. Hervormingen zijn onderweg, maar de zwaarste beslissingen... schrijft de Rekenkamer, die moeten nog komen. Ze concluderen dat het misschien voor dit jaar nog meevalt... met de overheidsuitgaven, maar de inkomsten uit belastingen... die gaan tegenvallen. En dus is er dit jaar nog zo'n 6 à 10 miljard euro extra nodig om te voldoen aan de verplichtingen van de Europese Commissie in Brussel. Slecht nieuws dus voor Hollander. Ja, uh, dit jaar uh, gaat het dan nog wel enigszins. Maar als je kijkt wat voor bedragen de Rekenkamer voor volgend jaar uh, be becijferd heeft... 33 miljard euro, uh, ze zeggen het is een hoge Bezuinigen. drempel, Moet Precies, 33 miljard euro moet er extra bezuinigd worden om te voldoen aan de normen die Brussel, Frankrijk heeft opgelegd. Ter vergelijking, in het Nederlandse vijf partijenakkoord staat dat ons land 12 miljard euro moet bezuinigen volgend jaar. En de Franse Rekenkamer maakt ook een soort vergelijking met de omringende landen en zegt dat de overheidsuitgaven in Frankrijk, dus alles wat naar ambtenaren gaat, naar onderwijs, naar ziekenhuizen en dergelijke, dat dat veel hoger is dan omringende landen. Maar ga je nou kijken naar de kwaliteit die die services bieden, dan zie je dat ze nauwelijks onderdoen voor uh, dat, dat de andere landen nauwelijks onderdoen voor Frankrijk. Met andere woorden, we betalen veel meer geld hier. We krijgen dezelfde service terug. En dat moet veranderen, zegt de rekenkamer. En hoe gaat uh, Hollande dat veranderen? Ja, hij zal met de billen bloot moeten. Hè. Uh, hij heeft uh, een belofte gedaan aan zijn kiezers dat bezuinigingen niet nodig zouden zijn. Tegelijkertijd heeft hij ook gezegd: we gaan ons houden. ...aan de normen die Brussel ons heeft opgelegd, Het 3% begrotingstekort. Dus ja, hij kan niet anders dan extra maatregelen aankondigen. Morgen houdt zijn premier een speech in het Franse parlement... ...en verwachting is dat dan ook meer duidelijkheid komt over de inhoud van de besparingen. Maar er is al het een en ander uitgelekt. Er komen extra belastingen voor banken, voor oliemaatschappijen... ...en voor de allerrijksten in Frankrijk. Maar dan nog is het niet genoeg. Hij zal ook het ambtenarenapparaat moeten verkleinen. Dat zal, niet, moeilijk uit dat zal niet makkelijk uit te leggen zijn aan al die kiezers die natuurlijk op hem hebben gestemd om uh, te voorkomen dat Frankrijk zo zwaar moest bezuinigen. En nu gaat het toch gebeuren. En morgen dus nog meer bekend over de bezuinigingen. Dankjewel, Ron Linker. De Radio 1 Sport Zomerbus. Steeds meer studenten volgen tijdens hun vakantie een summer school... omdat studeren steeds minder vrijblijvend is... en een excellente student een betere startpositie op de arbeidsmarkt heeft. Prem Radikensjoen bezoekt vandaag een aantal summer school locaties... die vandaag van start gaan. Vanmorgen sprak hij met directeur Jeroen Torenbeek in Utrecht. Prem, ik hoorde jou vanmorgen ook vertellen dat jij zelf les lesgeeft op zo'n summer school. Ja. Wat aan geef de jij? de Universiteit van Tilburg. Daar doe ik, welk vak? Ander-ander uh, over uh, modern entrepreneurschap, over het ZZP'ers zijn... Uh, over de veranderde arbeidsmarktverhoudingen, over de sociale verhoudingen. Uh, en het zei vaak voor internationale studenten. Goedemorgen trouwens. En ik sta hier nu bij de Universiteit van Utrecht onder de domtoren. En ik sta in een klasje. En speciaal voor jou, Thees, let op. Sir, where are you living? Bethlehem. Oké, okay, dat is waar de birth church of Jesus is, right? Dankjewel Prem. Oké, okay, because Thijs is very... Ja, yeah, ik dacht dat vond ik wel erg leuk. <laughs> yeah. Die is uit, Palesti uh, uit, Palest uit Palestina gekomen. Je hebt mensen uit Nigeria, Duitsland, Italië, Spanje, uh, Ecuador, Amerika, Italië, Mozambique, Indonesië. En een student uit Ghana. En speciaal voor Willemijn, kan je horen mm -hmm. hoe zwaar vrouwen het hebben. Hi, what was your problem getting in? Well, I had a visa for one month. Uh -huh. Van 1e tot 3 of juli. Dus so ik sprak met een vriend in Duitsland en zei dat ik een maandje kan komen en met me kan week. Ze had dus een visum voor een maand en ze dacht: Hey, Nederland, Europese Unie, kom naar de zomerschool. Weet je wat? Ik ga even een vriendinnetje in, uh, in Berlijn opzoeken en dan. What happened when you wanted to go and see in uh, Berlin? There was a 15 um, uh, multi 15 days. Yeah. So my understanding was that I can come in to um Holland 15 times yeah. within the one month. Yeah. So uh, I bought a ticket to add one um uh one week. Yeah. Which is 24th. Ze But, heeft een ticket gekocht om één weekje langer te blijven en dan So when my arrival when I was going through the immigration huh? they said no, you can only stay here for 15 days. So you cannot go back on the 24th and then the one week you are a non-immigrant. Yeah. Uh, it's illegal. You can stay So you have to buy, change the ticket at the airport. Leven Nederland, uh, ze wilde dus een ticket kopen en dacht ik ga even nog een weekje lekker chillen in, Bel uh, in Berlijn. Maar dat kan niet, want we zijn Fort Nederland. We willen wel dat ze veel geld betaalt hier bij de Universiteit van Utrecht voor een sommerschool. Maar oh god, we lopen het risico dat ze hier kan blijven wonen. Gelukkig, ik kijk, een beetje Indonesisch uiterlijk. Waar are je from? Uh, België. Oh, dus u spreekt Nederland? Ja, dat klopt. Okay, waarom doet u hier die sommerschool? Um, omdat het mij interesseert, omdat het uh, bij mijn studies. Wat studeert u? Um, internationaal recht. En hebben ze deze sommerschools niet in België dan? Uh, nee, nee, helaas. Lopen jullie vlamingen ook daarin achter op ons? <laughs> um, wat bedoelt u met ook daarin? Ja, jullie kunnen verder niet. Zijn regering duurt te lang. Jullie hebben grotere schuld. Het gaat slechter ja. met jullie. Jullie betalen meer rente voor staatsleningen. Dus jullie hebben ook al geen zomerschools. We hebben het nogthans even goed gedaan op TK. <laughs> dus ja. dat, dat is waar. En is het, is het, is het, is, is, komen er veel Belgiërs naartoe? Um, ik geloof dat er wel een aantal zijn, ja. Dus, uh, maar het is niet alleen Utrecht. Uh, sommigen gaan naar Leiden, sommigen gaan naar andere universiteiten hier in uh, Nederland. Uh, okay. yeah. Hi, where are you from? Mozambique. Oké, okay. Is it true that now a lot of people from Portugal are coming to Mozambique to get the jobs because they have no work in Portugal? <laughs> uh, well, uh, we are certainly getting lots of Portuguese people coming from Mozambique. Mm -hmm. um, some might be related with the, with the crisis in, in Portugal others may have changed their plans. Oké, okay. het klopt dus wel dat er mensen vanuit Portugal en Mozambique. What are you studying? Environmental law. Oké, milieurecht. En en en are you guys in Mozambique very conscious about the environment? Ja, yeah. yes we are. Because when I think of Mozambique to say wel bezig met het milieu, I always think like this bush country where you know you, you drop everything and there's no environmental thinking. We should travel more. <laughs> I know, I know. I have. Sorry, Nad, I'm being interrupted in Mozambique. But uh, can you explain for, the, for a lot of people in the Netherlands how important environmental law is in Mozambique? Uh, it is as important as it is in every other country. Um, my particular interest now, and this is the reason why I'm in this, in this program, is land uh, management and administration and the. Uh, Land issues are very important in our landen. Ze zit erin omdat in, uh, het milieu belangrijk is. Ze hebben het name over uh, landbeheersing, uh, land landschapbeheersing. En dat gaat ze hier doen. Wow. I think someday you'll be a very powerful woman in Mozambique. And then I'll come and visit you. Okay? Ha. You are from Palestine. Yes. You are not yes. a terrorist. No, I'm not. Ze zijn uit Palestina. Where from Palestine are you? From Ramallah. In Ramallah. Oké, okay, hoe is life in Ramallah? Because if we see on television, we always see the problems and everything. And you get this picture of this open-air concentration camp. Ik wil vragen, Roet is in Ramallah, want je krijgt het beeld dat het een soort openluchtconcentratiekamp is. Hoe how is it to live there and be a young, beautiful student? Thank you. Um, living there is great. It's, um, it's hard. Yeah, yeah, yeah, um, but uh, the country is beautiful. Mm -hmm. It's near Jerusalem and Bethlehem. And... Um, Everything is going well. Het gaat er lekker, het woont daar. And are you going to except, the? U except some checkpoints, Yani, in your way. Yeah. <laughs> and are you going to university there? Yes, I'm studying my master degree in Bethlehem University. Okay, and and, and what, what, what range? What are you doing? Doing? Yeah, what study are you doing? Uh, international cooperation and development. Okay, international samenwerking. Where? And why did you choose Utrecht? Um, it's, uh, it was through my master degree and it's an opportunity to, uh, to visit Holland, Netherlands. Okay. Uh, nou, dit was de kans om Nederland. Thank you very much. Eén laatste vraag: u bent docent. Uh, jouw VARLA, welk vak geeft u? Ik geef zelf een vak uh, over energie en het besturen van energiesystemen. En dan komen dus mensen uit de, uit de hele wereld hiervoor bij u. Ja, er komen inderdaad uh, twaalf mensen die in ons stukje Summer School uh, komen luisteren. Nou, wat? De, het is niet één programma, het is per groepjes verschillend? Ja, we hebben binnen de faculteit uh, een aantal programma's. Dus deze mensen worden opgesplitst naar onderwerp. Oké. Okay. Nou, uh, Thijs Willemijn. Uh, het, zijn echt, uh, ja, het is heel stimulerende omgeving. Jonge mensen, leergierig. En uh, je kan wel zeggen, ja, ik zat zo net voor de uitzending met ze te kletsen. Ontzettend grappige, leuke mensen. Ja, nou, mooi. Uh, jij gaat vandaag nog verder? Ja, ik ga straks naar Almere, want die wil studentenstad <haha> van Nederland worden. Dus ik ben benieuwd of het ze gaat lukken. En uh, ik zal proberen om nog wat studenten te vinden in Almere. Ik geef mezelf weinig hoop, maar ja, ik doe alles voor vier minuten goede radio. Heel goed, Prem. dankjewel voor. je wel. Oh u... ja, kees en... nog ja. heel kort. Het programma, het programma is vandaag Scavenger Hunt en Welkom Dinsdag de sommerschool drink, woensdag de cycling tour... en donderdag de official sommerschool opening. Ik weet niet wanneer ze leren, maar elk geval wordt de binnenstad van Utrecht vanaf. <haha> Vandaag heel erg onveilig. Dus ze vermaken zich. Dankjewel, Prem. Later horen we je weer. Half twaalf, de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Als eerste gemeente gaat Amsterdam een fonds oprichten voor de sloop van lege kantoren. We beginnen ermee zodra het wettelijk kan, zegt de wethouder van Poelgeest. Hij verwacht dat de sloop de gemeente jaarlijks anderhalf miljoen euro kost. Van projectontwikkelaars en eigenaren wordt verwacht dat ze ook geld op tafel leggen. Zo'n vijftig miljoen. De drie NAVO-militairen die in Afghanistan door een man in een politieuniform zijn doodgeschoten zijn Britten. De gewonde schutter is gearresteerd, zijn motief is niet bekend. Britten waren bezig met de opleiding van Afghaanse politieagenten. Ze werden doodgeschoten bij een controlepost in de provincie Helmand. Het Indiaanse farmaceutische bedrijf Serum Institute of India... gaat vaccins maken voor de Nederlandse markt. Het heeft daarvoor de productieafdeling overgenomen van het NVI. Dat is het Nederlands Vaccininstituut in Beeldhoven. De nieuwe eigenaar heeft beloofd dat het NVI in Beeldhoven blijft... en dat er vrijwel geen banen verdwijnen. Bij de VN in New York beginnen vandaag de onderhandelingen... over een nieuw wapenverdrag. Doel is om de internationale wapenhandel aan banden te leggen. Jaarlijks wordt bijna 5 miljard euro aan de verkoop van wapens verdiend. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment zes files. Er zijn twee ongelukken gebeurd. De langste file staat in het zuiden van het land. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Eurmond en Echt 11 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. En daarom zijn er twee rijstroken dicht. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven 5 kilometer in verband met opruimwerkzaamheden. Daar zijn twee rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoorbrug 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. En dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechter rijstrook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. 2013, en wat is echt zo 2012, Oftewel wat moet ik volgend jaar dragen volgens de Europese Catbox? Geen idee, gelukkig is hier modejournalist Ainouk Tan, zometeen hoor je er. En strengere normen voor eerstejaarsstudenten. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds, de Radio 1, sportzomer van 2012. I am a man you see and one day I will be alive in the morning sun. Lazy pulling day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 morning, Sun, Will en the people. Het Indiaanse farmaceutische bedrijf Serum Institute of India heeft de productieafdeling van het Nederlands Vaccin Instituut gekocht. Het gaat vaccins maken voor de Nederlandse markt. Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft het Serum Instituut 32 miljoen euro voor het NVI betaald. Aan de lijn is minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het precies voor een bedrijf? Het is een enorme grote producent van vaccins. Die, uh, ik, ik denk dat de meeste uh, kinderen, als je China niet meetelt over de rest van de wereld, uh, gevaccineerd wordt met uh, de vaccins tegen mazelen, uh, onder andere uh, van dit bedrijf. Um, ik zit me af te vragen, gaat u hierover? Ja, het is een Nederlands bedrijf, een bedrijf dat al jarenlang verlies leidt. Zo'n 20 miljoen per jaar. En waar uh, er eigenlijk hele grote nieuwe investeringen nodig waren... om het weer aan de standaarden te laten voldoen. Dus er moest iets gebeuren met, uh, met dit bedrijf. En nu gaat dus een uh, uh, Indiaas bedrijf onze vaccins produceren? Nou, niet alleen van ons, maar van een heleboel anderen over de wereld. En houdt u daarmee uh, controle op de kwaliteit? Ja, zeker. Ten de kwaliteit is een van de belangrijke argumenten om het NVI te verkopen. Je ziet dat de standaarden worden steeds hoger. Uh, we krijgen steeds hogere eisen aan die vaccins. En ja, op een gegeven moment kun je daar niet meer aan voldoen... of je moet enorme investeringen doen in dat bedrijf. Nou ja, uh, we hebben ervoor gekozen om het in private handen te geven... waarbij we wel een aantal publieke randvoorwaarden hebben... Uh, die ervoor zorgen dat wij uh, dat deze vaccins wel geproduceerd worden. Dat is een eerste belangrijke. En het tweede is dat wij uh, toegang houden tot kennis en faciliteiten. Ja, maar het voelt zo eng. Maar weet u, de meeste vaccins die wij hier in Nederland aan onze kinderen geven... die worden niet door het NVI gemaakt. Het NVI heeft die slag jaren geleden al verloren op het gebied van heel veel vaccins. Toen bleek dat andere farmaceuten veel betere vaccins maakten... en wij als staat al jaren geleden genoodzaakt waren... om die vaccins van private partijen te kopen, omdat we het zelf niet meer konden. Oh ja. Leidt het tot baanverlies? Nee, uh, juist tot baanbehoud. En uh, zij hebben grote uh, plannen met dit bedrijf. Dus misschien ook wel tot banengroei. Ja, de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de vaccins... Die zijn nu nog in handen van de Nederlandse staat. Blijft dat zo? Nou, heel veel grondstoffen van, uh, die wij gebruiken voor, voor geneesmiddelen, uh, die, uh, halen wij al uit India of uit China. Uh, dus dat zou zo blijven. Wat wel van belang is, is de master sheet, hè, het, zeg maar het geheime recept, het, het, het dingetje waar het allemaal vandaan komt, die blijft in overheidshanden. Uh, daartoe hebben we hebben besloten, omdat ik vind dat als dit bedrijf er niks mee zou doen, wat mij onwaarschijnlijk lijkt, maar stel dat zou gebeuren, dan kunnen wij zeggen, ja jongens, het, uh, het uitbannen van polio is voor ons te belangrijk om dan uh, dat op de plank te laten liggen. Dus vandaar dat wij dat in overheidshanden hebben gehouden. Al met al, als ik goed naar u luister, is dit goed nieuws? En dit is heel goed nieuws, ja. En die 32 miljoen, waar gaat die heen? Uh, daar zullen wij uh, een bestemming voor vinden. En dat zal weer via de geëikte begrotingscycli uh, lopen. Dus we hebben daar nu nog niet een bes bestemming voor uh, bedacht direct. Dank u wel, Ik minister... weet wel een paar natuurlijk. Maar... Ja, dat zal wel. <laughs> ja. Maar dat doet u aan het eind van de verkiezingscampagne. Dank, minister Edith Rippers van Volksgezondheid. Oké, okay, graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzone. Wat dragen we volgende zomer? Dat wordt de komende weken vastgesteld op de catwalks in Europa. De Parijse modeweek is net begonnen. Die van Amsterdam gaat eind van de week van start. En binnenkort komt daar ook nog Berlijn bij. Ik praat erover met mode-icoon en modejournalist journalist Aynouk Tan. Je hoorde er al eerder. Ainouk, goeiemorgen nogmaals. Goedemorgen. Um, zullen we maar je gewoon je zeggen? Ja. ja ja, dat, dat, dat past is, wat beter volgens ja. mij. Um, je moet even beschrijven. Mensen kunnen nu ook naar de webcam kijken. Radio1.nl. Maar beschrijf even hoe jij eruit ziet. Dat is aardig bijzonder. Oh god. Uh, nou. Um, uh, over aliens gesproken misschien. Ja. <laughs> Uh, nou ja, het is een beetje een soort normale look. Het is een, uh, een doek die ik al heel lang geleden ergens in een kast heb gevonden... die ik heb omgeslagen en daar heel veel uh, juwelen bij uh, bedacht, aangetrokken. Accessoires zijn altijd heel belangrijk. Een doek en, uh, die ik mij... in de kast heb gevonden? Ja, in een kast van een... Uh, nou, het was in een kast van een, uh, een vriend van mij, een ontwerper... die ik eigenlijk okay. heb gestolen. Dus ik hoop niet dat hij luistert, maar hij woont nu in Londen. Dus wat dat <laughs> okay. betreft uh, ik hoef ik me daar geen zorgen over te maken. En er zitten heel veel juwelen op mijn haar, zo een beetje kaal. Of kaal aan de, aan de zijkanten. En dat heeft natuurlijk een soort kraakachtige referentie. Ja. Dus eigenlijk is het denk ik een beetje spelen met referenties... en een beeld creëren wat niet... Uh, op het eerste gezicht ergens te plaatsen is, als in een hokje. Hè. Bijvoorbeeld, dat je kan altijd zeggen dat ze een skater of dat is een, een politicus of die ziet eruit als een, uh, een bimbo. Weet ik veel. En dat, dat probeer ik een beetje te omzeilen. Ja. Dus als er Marokkaanse jongens bij mij, of niet per se definitie Marokkaanse jongens, als er jongens bij mij op straat uh, naar mij kijken, dan weten ze niet zo goed of ze nou moeten fluiten of, of ze moeten zeggen freak. <lacht> ik Denk je dus weet dat ik zo het beste een beetje een soort uh, word. Uh, krakerachtige Maasai-krijger. Ja. Je lijkt Dat je is heel goed. <laughs> Dat aan is heel goed met de... al, die, al die oorbellen en uh... goed omschrijven. Ja, ja. Ja. Uh, hoe zou je. Thijs en mij omschrijven? Ja, nou, daar heeft ze net iets over verteld toen je even naar het toilet was. Oh, okay. Ze was heel erg teleurgesteld in onze kleding. Nou, ja. wat ik leuk vind is uh, dat ik op de radio altijd naar jullie luister... en dat ik denk, wauw, die zitten daar in een, een hele glamoureuse studio... met heel mooie kleren aan. En dat valt best wel mee. Ze was ook geschokt dat je zelf je boterham bij je had. Ja, ja, ja, <laughs> ja sommige <laughs> mensen vinden het aandoenlijk, maar ja. jij bent geschokt. Ja, ik ja, vind het publiek heel lief, ik vind het ja, heel schattig. Broodjes komen nog niet, dus. Nee, maar goed, in Nederland heb je natuurlijk wel een beetje... en dat hebben jullie misschien ook wel qua kledingstijl... Uh, do, de doe maar normaal, doe je al gek genoeg mentaliteit. En zo zien wij de resultaten nou, is vooral, op, vooral, niet te, vooral niet te veel vooral, ophalen. Vooral maar normaal, ik moet een kwart over zes op, dus ja. ik pak dit uit nee, Praktisch. Nee, maar ik vind het, ik vind hmm. het, ik vind het helemaal niet, niet. Maar dat niet is per se slecht. Dat, dat, ik ben er helemaal niet van. Nee. Mike de Boerachtige. Maar het is niet bijzonder. Daar kan ik wel met een je eens zijn. Is dat ook een ik beetje de, de. Ja, je vindt een gestreepte polo. Hartstikke voor voor jou doen, Thijs. Ga nee. informeren. Uh, ja, uh, <laughs> Toen, nou, ik denk dat, die, dat die, die, die, die is nog een beetje blijven hangen, maar dat is ook helemaal niet erg. Waar ben ik je voelt je daar blijf. Het de jaren tachtig ergens. <laughs> oh jee. Ja. Oh, yeah. Maar die kleur blauw is helemaal op, niet uit. Die kleur blauw is nu toch helemaal in? Dat is een soort diesel, heet dat? Of, uh, ja, diesel is niet helemaal wat oh, ik als nou ja. in ervaar, maar. Nou, nee, het ziet er hartstikke goed uit. Nee, maar het ziet er helemaal niet slecht uit. Oh, goed, nou. laten we het hebben over... Uh, Wij zien er allemaal niet uit, dat is duidelijk. Maar, maar dat um, we, we kunnen ook stoppen. Nee, joh, maar oh. luister, dat is nou dus zo'n ding van mode. It's dat radio, iedereen man. altijd een soort... Uh, uh, Oordeel daarover moet hebben. En dat is natuurlijk onzin. Iedereen moet zich kleden zoals hij zelf uh, wil. En, en mode gaat uiteindelijk om karakter en niet per se. Nee, over je maakt het niet uiterlijk. beter om. Mode gaat om karakter. Ja, nou, jullie vragen wat dat. Wat moet ik daarna op zeggen dan. Maar ik wil ja. weten. Um, uh, de Parijse Modewijk komt eraan. Dat ja. gaat er over haute couture. Ja. Uh, Dat is meestal definiëren wij als prachtig, luxe, maar ook ondraagbaar. Ja. Is dat een beetje. Moeten we verwachten wat jij nu aan hebt? Nou, loop iets, jij op de uh, nog wel iets. Ik ben heel down dressed als je het vergelijkt met de couture uh, Wat leuk is, is dat. Uh, nou, Cultuur is, is sowieso anders dan de seizoenen, hè? de prettig weken, uh, veel luxer. En wat je nu ook ziet um, in vergelijking met voorgaande jaren, is dat de digitale en technologische revolutie is. Dus, Natuurlijk, daar zitten we in. En dat is nog heel weinig tot mode doorgedrongen. En. Ontwerpers, je ziet dat ontwerpers uh, heel erg op zoek gaan... naar een nieuwe definitie van luxe. Want vroeger was luxe natuurlijk... Hè, Yves Saint Laurent en elite... en mensen konden daar niet bij zijn... en konden dat ook niet op internet bekijken. Maar nu gaan die elitegroepen en de, hè, de massa... zeg maar komen steeds, steeds dichter tot elkaar, ook tot internet. Mm -hmm. En ontwerpers gaan op zoek van... wat is nou een nieuwe definitie van die droom? Want die droom is mode en die verkopen ze uiteindelijk... want mensen willen die droom, een stukje van die droom kopen. Mm -hmm. En wat leuk is, is dat onze Nederlandse ontwerpers... Iris van Herpen en Jan de Minio, een soort alieneske, wat ik net al zei... Ontwerpen Maken. Iris van Herpen doet dat door middel van 3D-prints... met hele innovatieve materialen. Die is, heb ik gisteren trouwens even gesproken. Die is in Parijs. Wat is een 3D-print? Uit een 3D-printer komt hij. Dus ik weet niet, heb je daar nog ja, nooit gehoord? Ja, dat, dat is een dus, uh, print... soort iets, hè? Ja, ik kan, nou ja, goed, Dan maken ze hele mooie sculpturen van. Dat is echt 3D, hè? Ja, Lettelijk, dus die materialen ja. kunnen ook niet gekopieerd worden door de H&M. Dus dan blijft het heel erg een soort van abder. Maar dat, klinkt, dat gaan we dus zien... Op, in, in, in nou, ik heb haar gisteren gisteren, Dat klinkt even gesproken. heel exclusief. Ja, dat klinkt heel exclusief. En Ik heb haar gisteren even gesproken. En Wat ze nu gaat doen is een collectie baseren op uh, architecten... die ook uh, ja, bewegende gebouwen maken. Dus zij gaat een optische illusie creëren... dat die kleren dus uit zichzelf ook eigenlijk bewegen. En dat komt misschien wow. ook... Dat is weer een combinatie van natuur en wetenschap. Wat moet door ik me door me door door De kleren gaan uit zichzelf bewegen. Nou, dat is in ieder geval uiteindelijk het ideaal. Daar wil ze over na gaan denken. Van hè, uh, een toekomstbeeld, dat is mode ook, van hoe gaan onze kleren in de toekomst uitzien? Bewegen maar, die bijvoorbeeld? Geef ze een voorbeeld van wat. Nou ja, je hebt nu denken? ook bijvoorbeeld een, een, een Engelse professor die maakt kleren uit bacteriën. Dat is natuurlijk en heel, heel duurzaam. En we zitten in het. We hebben leren zoveel op de TU in Delft en, en overal. Waarom is onze kleren nog niet geëvolueerd zoals we hè, ons, ons leven eigenlijk geëvolueerd nou, hebben? Misschien omdat het niet heel praktisch is als je bloesje steeds op en neer gaat. Nou ja, maar misschien kan het wel een bepaalde functie hebben. Namelijk. Uh, een, een microfoontje erin gebouwd. Weet ik voel dat je naar de wc gaat. Dat je gewoon door kan praten. Ik zeg maar wat. <lacht> Gelukkig is het er nog niet. Nee, maar goed. Als, <lacht> over, als we daarover. Kijk, dus modeontwerpers. Het is een taak om daar ook over ja. na te denken. Van hoe, wat is de volgende stap? Hoe gaan we verder? Hoe gaat onze toekomst eruit zien? En, en Jan Taminau en, en Iris van Herpen. Twee uh, Nederlandse modeontwerpers die het waanzinnig goed doen. Die gaan dus heel, heel, heel ver in hun, idee, in hun ideeën. Voor ons. Voor, ons voor, voor, voor, voor Thijs en mij. Terwijl aan de andere kant begrijp ik dat juist. Uh, mode heel erg democratiseert en dat je dat ook weer gaat terugzien op de catwalks. En dat in mijn oor klinkt dat alsof nou je hebt eigenlijk twee stromingen. Het heel gewoon wordt. Ja, je hebt eigenlijk twee stromingen dat mode aan de ene kant meer over karakter gaat. Denk ik je hebt ook die street style blogs en uh, hè, mensen die er bijzonder uitzien. Er is laatst een boek uitgegeven dat heet Advanced Style en dat gaat over uh, vrouwen die tachtig zijn en die er nog steeds fantastisch uitzien... en gelden dus als stijliconen. Dus dat betekent niet dat een model meer dun moet zijn... of per se heel esthetisch bijzonder. Maar iemand die tachtig is en zo'n karakter heeft en dat uitstraalt... dat kan ook een icoon zijn, net zoals Naomi Campbell vroeger was. Um, aan de andere kant zie je dus dat, uh, dat, dat er een nieuwe definitie van luxe wordt gegeven... als in iets waar we, naartoe kunnen, waar we, waar we over kunnen dromen. En dat ja. is toch heel belangrijk, dat we, dat we blijven dromen. Is het een veranderd mode ook onder invloed van de crisis? Zie je dat? Um, nou, je ziet dat sowieso, denk ik, dat als de crisis is, dat er mensen uh, er mooier uit willen zien. Dus dat betekent geen gaten in hun broeken. Bijvoorbeeld, die punttijd is juist in een economische welvarende uh, situatie uh, ontstaan om je af te zetten. En nu willen mensen dat heel erg verhullen: dat ze er misschien niet zo goed uitzien. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is. Um, ja, hele mooie, gedetailleerde ambachtelijke stukken die op de ketwak te zien zijn. Een investering eigenlijk. Maar we hadden allemaal van die spijkerbroek met gaten erin. Om het even uh, in, in mijn wereld uh, te houden. Had jij die ook thuis? Nee, nog net niet. Nee, oh, ik had nee. er één. Maar dat is, gaat dat weer uit? Hey, gat. Of, hey, dat nee, een gat. Dat is al lang, dat is al uit. Ja. als ja. je nu nog met een gat in je spijkerbroek loopt, dan ben je al heel uh, achterhaald bezig. Ja, uit en in. nogmaals, dan ben ik heel erg voor die karakterstroom. Mode is een kwestie van karakter. Het maakt niet zoveel uit hoe dat eruit ziet. Uh, ik, er is een quote ook die in dat Van style boek staat. Van die uh, 80-jarige vrouwen, die uh, bejaarde vrouwen. En daar staat in: um, Fashion uh, says me too. En style says only me. Maar laten het even tot ons doorbrengen. <laughs> <Ja>. <laughs> me, dus mode zegt ja. me too. En style zegt dus ik alleen. Ja. En dus geloof ik ook niet per se in trends. Omdat het eigenlijk onzin is dat we elk seizoen iets anders moeten kopen. Dat is alleen maar reproductie slecht voor onze aarde. En het economisch model hè, stimuleren. Okay. Dus ik vind de draag alsjeblieft wat je zelf uh, leuk vindt. En langer dan één seizoen. En langer dan één seizoen. En dat, in dat opzicht is de trend nu goed... Of goed voor de wereld, omdat we ook een investering doen in ambachtelijke en duurzaam mooie stukken die lang meegaan. In dus dat opzicht is het beter, misschien, dat een spijkerbroek met een gat erin, die na een maand alweer kapot is, letterlijk. Ja. Dat is hier als je hem koopt, niet meer zo in is. En een trui uit de jaren tachtig is dan hartstikke goed. Dat maakt een cirkel rond. <laughs> Oké, okay, dus in ieder geval twee soorten stromingen gaan we zien op de catbox. Hè. De ene kant de, de, de, de persoonlijke stijl van de vrouw van tachtig... die zeggen, maakt niet uit hoe je eruit ziet. Misschien aan de andere kant de 3D-ontwerpen. De hele ja. futuristische, Alieneske, zei je al ja. Ja, kleding. Ja, ja. En alles dat er zin, Thijs, wij zitten goed. Alienesk, <laughs> die gaan we onthouden. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with two times Through the Rufus album Friday night at that party On Avenue A Where your skinhead friend passed out for several hours On the bathroom floor and you told me That drunk, and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City.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 Goedemorgen, Erik Dekker, hè? Ja. 2000? Erik Dekker. 2000. Drie etappes. Waar was u? Ik was in Frankrijk. In Frankrijk? Ja. Wat deed u daar? Is, ik, uh, ik heb daar gewerkt uh, als uh, tuinman uh, op een kasteel. Ik heb daar een uh, e eeuws uh, wijnchateau opgeknapt. En uh, de eigenaar vroeg of ik een keer in juli wou komen. Ik zeg, nou, dat wil ik best wel doen, maar... Uh, onder één voorwaarde. Ik zeg, ik wil wel per se de Tour de France zien. En uh, ja, zeiden hij, dat, uh, dat kunnen we regelen. En uh, wat hij gedaan heeft, is uh, op zijn mooie chateau een heel lelijke schotelantenne gezet. <laughs> ja. Dus danig dat ik uh, bij hem in het kasteel smiddags naar de Tour kon kijken en waar we die prachtige Drie overwinningen van Erik Dekker hebben we gezien en de vierde Nederlandse etappe winst van Leon van Bolm. Maar dan zat u daar alleen, en niet tussen de Fransen. Ja, uh, die, uh, die derde etappe die hij won. Uh, net voor het uh, voor het peloton. Uh, die heb ik in de in de kroeg gezien. Oh, ah, dat was wel lekker dan. Ja, het is alle Fransen. En nog een paar Belgen erbij, want uh, hij reed geloof ik voorop samen met Mario Arts. En uh, hij bleef geloof ik, het peloton geloof ik, nog net tien uh, meter voor. En uh, dat was al een van de meest spectaculaire uh, overwinningen van uh, Erik Dekker toen. Ja. Zullen we gaan luisteren? Ja. Wat zegt u? Zullen we gaan luisteren? Ja, goed. Ja.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 Nee, nee, nee. nee. Ja, ik heb daar toen wel eens gezeten en toen er was ik de wereldomroep. Nou ja, dat was natuurlijk zwaar behelpen, maar uh, <laughs> ik ben er ook nooit heen gegaan in juli, omdat in juli wil ik de Tour zien en dan uh, wil ik uh, het liefst niet op vakantie nee. en wil ik het liefst gewoon in Nederland zijn om het te volgen. Bedoel, en waar gaat u tours. dit jaar kijken? Thuis. Gewoon thuis? Ja. Gewoon vrij nemen en voor de tv zitten? Op de bank. En er komt een ja. etappe overwinning, hè, dit jaar? Ja, absoluut. Dan zijn we het over eens. Jan Derks, <laughs> ja. hartelijk dank. Graag gedaan over uh, wielersport gesproken. Aynouk dan, wat vind je van die shirts hier achter mij? Steven Rooks uit 1988, de bolletjestrui. Heel Conde Carson. Wat? Conde Con Con Car Car is een um, Japans uh, modelabel wat heel veel uh, stippen uh, de, uh, ja, heeft geproduceerd. Maar ik vind het leuk, ik zou het zo aandoen. <lacht> ja, en nee, ik ook, ja. ja. ja. ja. ja. Dat ja. ik best. Ja. Ja. En die andere, dat is ook een beetje mijn stijl. Clownesk, ja. Ja. ja. De, kan bollet, echt niet de meer, bolletjestrui. Ja. Ja. En die andere? van Het, het combinatieklassement hebben ze tegenwoordig niet meer. Uit ja. 1989 dat kan niet meer, Anouk, die kleuren. Nee, nou jawel, de ja? vintage blijft natuurlijk altijd nog Rood, wel een beetje. Rood, geel, maar wit, groen. Bij het is wel elkaar. zo dat de sportelementen en, en zeker de technische innovatie hè, in de sport... Innover, eh, in de sport, hè, ja. de zweetplekken, wegwerken, weet ik veel, koud, warm... Hè, dat zijn stoffen die, die, uh, die technisch geïnnoveerd zijn, dat die ook wel heel erg... Uh, uh, nou in, ja. de, in de mode zitten. In de mode zijn op het moment. Ja, want ook um, de spullen waar een duikpak van gemaakt wordt, dat ja. zie je ook steeds meer terug op de kennis. Nee, ja, ja dat, dat wil je toch niet iets van aan, lijkt mij? Um, Jawel, ja. nou ja, goed. Het gaat ook, misschien, nou, het gaat ook om het gevoel uh, erbij. Ja, en ja, en zei je: Nou ja, gevoel. <laughs> ja, nou ja, goed. De, de innovatie meer, hè, dat, dat het een soort van een, een, een nieuwsfactor heeft. Meneer Vermeer, dragen aliens ook kleren? Uh, ongetwijfeld. Ik heb ze alleen nog nooit gezien. Dus ik moet het doen met de verhalen die erover bekend zijn. En doen ze aan sport? Uh, <laughs> uh, vast wel. Of overvraagd vast kun je nu. Ja, dit zijn de details. Maar, uh... maar dat is wel de voorstelling die wij ons bij maken. Als er levende wezens zijn, dan zullen ze ook een beetje zoals wij leven? Nou, ik hoop het niet, want wij doen nogal wat dingen verkeerd. Hè? Dat, ja. dat is eigenlijk een van de redenen waarom ze hier überhaupt uh, blijken te zijn. Wat doen we verkeerd? Nou, we, we, we zorgen niet goed voor onze planeet. Ja, dat, dat is ook uh, wat, wat de oud-minister van Canada uh, Paul Hellier vertelde... En ja, die man zat in NATO-verband overal, dus die kon redelijk wat weten. Die zei van, uh, er is duidelijk aan ons verteld... jullie zijn jullie planeet aan het vernietigen. En, en we hebben aangeboden om jullie daarbij te komen helpen. Er is aan ons verteld door ja. de aliens, noemen ja. ze maar even. Ja. Okay. Um, Want zo schijnt het in het universum te zijn. Als het met een landsleg gaat, ik noem maar iets, een tsunami ergens of zo... dan zijn ook alle andere landen bereid om te helpen. Als je dat gewoon simpelweg doortrekt naar het galactische... Ja, dan is het niet zo vreemd dat ze dat zeggen. Maar dus er komt de een... oplossing voor de crisis is er en wij pakken hem nou, niet aan? Nou, ik, ik hoop niet dat wij dan achterover gaan hangen. Ik bedoel, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt natuurlijk voor ieder land, dat je je zaak op orde moet hebben. Dat geldt ook voor iedere planeet. Ja, dus als je maar als wij dat uit de hand laten lopen, dan wordt er op een gegeven moment ingegrepen. Dat durf ik je niet te zeggen, maar het is, het is universeel zo en waarom zou dat niet zo zijn? Hè? Zo, zo boven, zo beneden, zo groot, zo klein. Dat die dingen zo werken. En als je eenmaal dat loslaat, dat je zeg maar, op deze planeet in al je denken zit. en je overstijgt dat, je krijgt echt die helikopter of die UFO-view. dan is dat kennelijk het universele principe. Einhoek dan kijkt heel verbouwereerd. Maar toch danken we dat u er was. Confirmeren nou, en Einhoek ook hartelijk dank. Graag gedaan.